Welkom bij Pauwen Witteman. Ik vind wel dat Blenningmeier terecht de noodklok luidt. Uh, maar ik denk dat je veel beter kan zeggen dat uh, het racisme en vooral discriminatie in Nederland een veel voorkomend verschijnsel is dat nog steeds niet goed onder controle is. En dat rapport van de Raad van Europa is een zeer beklemmend uh, rapport... dat ons dwingt tot zelfkritiek. En die zelfkritiek die kunnen wij maar moeilijk opbrengen in dit land. Racistisch, ja, dat zei hij en discriminator. Ja, nou, dat, ik ben het daarmee eens. Alleen het is niet de politieke tijd. Dat zijn we al sinds, ja, sinds pakweg 30, 40 jaar. Hè? Als we kijken naar het zogenaamde multiculturele tijdperk... wat was dan het ideaal? Hè? Als immigrant of als allochtoon moet je vooral een beetje je eigen plek kennen... Uh, je wordt een beetje weggesubsidieerd, niet te mondig zijn, hè? dan ben je oké. Okay. Dat is ook racisme, vind ik. Dus het is niet uit de lucht komen vallen. Wat we nu uh, zien en meemaken en wat wordt benoemd, is het product van een bepaalde geschiedenis in Nederland. En daar moeten we het over hebben, wat mij betreft. Hier, Hoe zou het komen dat er zo'n uh, zo zo schrik in Nederland is op het moment dat dit benoemd wordt? Ja, nou, dat, dat, uh, dat is hardnekkig. Dat heeft te maken met macht, denk ik. Hè? Uh, ik bijvoorbeeld, als ik de term witte man bezig in het publieke debat... Ja. dan krijg ik niet... Er uh, zit er uh, eentje uh, in. Ja. ja, Altijd de pineut. <laughs> ja. Ja. Ja. Uh, of, of dat zwarte pieten debat, bijvoorbeeld. Uh, ja. uh, voordat überhaupt argumenten worden gehoord... is er meteen inderdaad een reflex. van: uh, uh, hey, uh, dat bedoel je mij mee en je komt van een andere planeet of iets dergelijks. Maar als we daar gewoon objectief naar kijken... het is niet zo dat er witte mannen zijn... die willen en wetens met een hakenkruis racistisch lopen. Zijn. Dat is het niet. Maar we hebben te maken met een structureel probleem... dat ook uh, historisch bepaald is... Uh, waardoor uh, dat steeds maar gereproduceerd wordt. Ja, maar racistisch ja, maar... is natuurlijk wel een sterke term. Het onderscheid ja, maken dat tussen even... rassen... Dat, nee, maar dat heeft niet dat alleen is... een historische connotatie... Ja. maar het is ook in deze tijd nog steeds een hele sterke term. Maar ik wil even naar Geert Sprong. Is, is Nederland racistisch en is het een politiek uh, klimaat van racisme? Nou, ik zou zeggen dat uh, dat is een, een, een, wel erg sterk uitgedrukt...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 Die kunnen wij maar moeilijk opbrengen in dit land. In dat rapport staat ook iets. Er staat namelijk dat racistische motieven bij een, een misdaad... eigenlijk zwaarder zouden moeten wegen bij de, bij de straf. Ja. Is dat, dat is nu kennelijk niet het geval? Dat is niet het geval. Er zijn wel uh, bij het Openbaar Ministerie zijn er aanwijzingen op dat punt. Uh, maar we hebben ook geconstateerd dat het Openbaar Ministerie... soms in strijd met de aanwijzing die strafverhoging niet... Uh, niet eist. En we hebben ook wel eens gezien, daar is de Raad van Europa uh, bang voor, die zegt van kijk eens, een aanwijzing uh, als, als een officier van justitie een hogere straf eist op deze grond dan is de rechter daar vanwege het feit dat het slechts om een aanwijzing gaat niet aan gebonden. Terwijl als je het in de wet neerlegt als een wettelijke strafverzwaringsgrond, dan moet de rechter er rekening mee houden. Ja. Dat is eigenlijk de reden waarom ze dat aanbevelen. En ik vind het geen on ten onrechte aanbeveling. Het is wel opmerkelijk dat, uh, dat uh, Brenninkmeij het heeft over de politiek. Hè? Dat is dus, het politieke tij, zegt hij. Hè? Ja, maar het wordt hier wel, wel ook in, in een gesprek wat hij heeft gehad met NRC, had hij het ook over de politiek in zijn geheel. Dus het is, het is, terwijl je als je het rapport van de Raad van Europa leest, dan lees je ook wel tussen de regels door dat met name ook de PVV daar wordt expliciet natuurlijk niet genoemd, maar wordt wel daar met name. Uh, uh, mee, te doen. En ik heb mij nou ja, expres natuurlijk... niet gedaan, omdat hij geen zin heeft in die oude discussie van Ja, maar uh, het is wel in het rapport staan ook wel wat complimentjes. Het is overigens nogal een vrij geflatteerd rapport, moet ik eerlijk zeggen. Ik kan er best nog wel een schepje bovenop doen. <lacht> uh, uh, nou, laten maar, we even kijken. Maar, want de, de politiek uh, reageerde natuurlijk gepiekeerd. Ja, ja, juist, logisch. omdat ze als hele politiek werden bekeken. Dus altijd de ombudsman trouwens. maar goed. Uh, ze voelen zich okay, maar, ontzettend op een pikgetrapt. die reageerde allemaal een beetje. Uh, nou, laten we even kijken. Ja. Jij neemt hier stellig afstand van, uh, begrijp ik, Dijkgraaf? Nou ja, mijn belangrijkste punt is van ja, daar hebben we helemaal niemand voor nodig. Uh, onze rechters bepalen zelf wat ze doen. Onze journalisten ook. En onze politici ook. Ja, nou ja, dat heb je onafhankelijke organen die ze nu dan even een analyse maken. Bent u het eens dat u uh, stuit Brussel in alles eigenlijk? Nou, ik, ik vind dat we altijd waakzaam moeten zijn. Maar ik heb nou niet. Is u dit nou U gaat nog echt mee ook jij erin? Ik vind dat je waakzaam moet zijn, maar ik vind niet dat we hier in Nederland nou uh, dat we echt uit de toon springen bij andere landen. Nee, ik ben niet geschrokken, want ik herken me daar totaal niet in. Ik snap wat de Raad van Europa daarover vindt, maar ik denk dat wij... Het... Snapt u dat? Ja, ik snap wel dat ze dat van buitenaf naar Nederland kijkend af en toe... Maar waar moeien ze zich mee? Okay. Nee, we... Ik zeg, gebruik hele nette woorden om, om datzelfde ongeveer te zeggen. Je krijgt niet het <lacht> Toch krijg je niet het idee dat, uh, dat deze politici uh, de zaak heel serieus nemen? Nou ja, wat we net hebben gezien, is niet alleen een groep uh, witte oude mannen, maar een groep laffe witte oude mannen, uh, vind ja. ik. Hè? Want uh, in de tijdperk van benoemen, nogmaals, benoemen we geen enkel wezenlijke issue als het gaat om racisme en discriminatie in uh, Nederland. En ook om terug te komen op.